Dinsdag nog staakten meer dan 6.000 Rijksambtenaren... waardoor er onder meer in de Tweede Kamer debatten werden afgelast. Bij eerdere stakingen waren er langere wachttijden... bij bijvoorbeeld uitvoeringsorganisatie Duo en de Belastingdienst. In Duitsland is een man om het leven gekomen... en zijn vier mannen zwaar gewond geraakt bij een explosie. De vijf werden vannacht gevonden in een tunneltje in de stad Vulklingen... niet ver van Saarbrücken. Volgens de politie hebben ze de explosie vermoedelijk zelf veroorzaakt... Duitse reddingswerkers doen vandaag toch nog een poging... om een gestrande bultrug naar zee te krijgen. Het dier ligt al 19 dagen voor de kust van het eiland Peul. Vrijwilligers proberen zand onder de bultrug vandaan te spuiten... en willen vervolgens een zeil onder het dier leggen. Daarna moet de bultrug tussen pontons naar de Noordzee worden gebracht. Het weer in de oostelijke helft van het land eerst nog zonnige periode... maar vanuit het westen bewolkt en buien. Voor die buien uit is het eerst nog 14 tot 17 graden, maar later wordt het koeler... En in de middag breekt in het westen de zon nog even door. Morgen een mix van zon, wolken en buien. En dan maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Dit is ZFM. Met nu... Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Zandvoort. goedemorgen Hans. Goedemorgen Ger. Hoe is het jongen? Met mij gaat het goed, prima. Met jou dan? Nee, heb je een paar, paar weken gemist? Nee, een paar weken even. Nou ja, goed, we even rusten. Rust. Uh, je bent ook die, ook die, doen, je bent ook die de jongste plezier. niet meer. Ja. Ja, maar goed, ga jij nog naar de Grand Prix toe trouwens? Naar de Grand Prix zelf? Nou, ja, zelf ja. Dat doe ik voor mijn... Voor mijn televisie. Oh, voor je tele ik televisie. Ik heb een 75 inch televisie. Die is net of ik, bij, of ik erin ja, zit. er en zondag zijn uitverkocht <laughs> he, in augustus. Maar ja. uh, je kan op vrijdag nog uh, heen. Ja, maar um, wat moet ik daar doen? En, nou ja, weet ik wel. De, de kwalificatie voor de sprintrace bijvoorbeeld bekijken. Oh ja, dat is bestuim Maar bestuim hoe leuk. heet het? Uh, uh, Jumbo die gaat de uh, kaarten aanbieden. He, als je een bepaald product koopt, dan kun je okay. voor 50% van het geld kun je erheen. Dat is lekker. er is helemaal geen jumbo soms. Nou ja, dat is een beetje het punt, want dan moet je wel naar halen moet je, moet je het kopen ja. inderdaad. Maar, of online. Uh, jumbo online. Jumbo online. Jumbo online. Ja, we ja dat kan je, kunnen, je wel Ja Ja, dat, dat kan. Ja, ja, ja, dat dat kan. Dat kan. Ik vind het kunnen. raar ja. dat er überhaupt geen uh, Lidl is en geen... Uh, action. Action. Ja. Dat is toch Hobby. apart. Ja. ja, dat is apart, maar... Uh, dat het allemaal... Uh, Buiten Zandvoort. Ja, ja, ja. ja, het is niet anders. Maar we, we hebben wel de Wibra. De Wibra en, ja. de, en de Kik. Hè. En de Kik. Jouw vrienden van Kik, meneer. Ja, mijn vrienden van Kik, die, die, die de hele straat ja. af, afsluiten. Goed uh, Gerrit, uh, we gaan een mooi programma maken. De we gaan zeker de, een mooi programma en, maken. Wat gaan we allemaal doen? Uh? Nou, we hebben zo uh, Jan Willem hier. En, Jan Willem uh, dat, van der Boud. Uh, ja, de Renningsbotendag KNM. Uh, Zandvoort 1926. Eh, 2026. 2026. Zal oh, ja. 20. <laughs> wel heel lang. Uh, Daarna komt uh, meneer Stroman. Becken, Willem, en, uh, Willem ja. Stroman. Het uh, duo harp en fluit tickelt pink. In het kader van de. Ja. in uh, hij, hij is net binnenkomen lopen, dus uh, wat dat betreft uh, ja. uh, gaat het goed komen. Daarna uh, hebben we Carina. Die uh, ja, dat is een project. dat heet Stenenwinkel. En uh, dat, uh, dat gaat ze helemaal uitleggen wat het precies is. Ja, ik ben wel benieuwd. Het is heel, uh, heel leuk. We en, gaan er uh, nu uh, niets over zeggen. Dan kunnen we, de luisteren. we gaan we de daar helemaal, helemaal niets over zeggen, Hans. Nou, het tweede uur uh, gaan we uh, luisteren naar de column van uh, Neil Gondjelli. De 14-daagse column. Ja. Dan komen langs uh, hille Jansen en Marianne Bel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 De zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Een mooie plaat hoor. Prachtig. Gilbert Osteleven. Ja, Hij treedt nog steeds op, hè? Nee, inderdaad, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Um, nou ja, we hadden hem al aangekondigd. Uh, <lacht> Jan-Willem van der Bout. Welkom nogmaals, Jan-Willem. Goedemorgen. Schipper van de, uh, ja, de KRM, hè? Ja, de rem Een van de, de schippers of de schipper? Ja, uh, eigenlijk de hoogste, de hoogste ik, schipper. Ik ben de eerste schipper en ik heb daarnaast nog... Uh,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 gaat is de regeren, zeggen ze wel. Ja, dat, maar, dat, nee. dat. Je, ben jij wel eens niet kunnen komen? Ik bedoel dat je dat je ergens anders zat? of uh, bij een uit. Uh... Toen uh, de Amuide 22 was, 22 vastliep, zag ik op vakantie. Oh, was je op vakantie? Okay. <laughs> en ik kwam pas de laatste dag, uh, uh, uh, uh. Uh, toen hij uh, twee dagen voordat hij losging uh, kwam ja, pas terug. Ja, ja. Dus sindsdien zeggen ze, als ik op vakantie ga, van, uh, ja, <laughs> let ja, ja. op, er gaat weer wat uh, <laughs> dat ergens kan gebeuren. gebeuren ja. begrijp ik. Nou ja, daar zit jullie nu niet voor, hè, want dat was al een heel apart gebeur, hè, die aan 22. Maar uh, de reddingbootdag komt eraan. Ja. Op 9 mei, over drie weken. Ja, K klopt. Kijk je er naar uit? We, uh, zeker kijken we er naar uit. Uh, deze dag is uh, uh, voor bestaande vrijwilligers en om nieuwe vrijwilligers te trekken naar KNRM uh, Zandvoort. In heel het land zijn alle K&RM-stations open. Om onze donateurs te verwelkomen en te laten zien... donateurs mogen meevaren. Als de omstandigheden goed zijn, mogen ze meevaren. Dat is houdt trouw ik altijd. Nou, het is wel apart om met achter, lekker een tochtje te maken, toch? Ja, dan is het leuk. Dan wordt het pas leuk eigenlijk, toch? Voor ons wordt het dan zeker leuk. Maar mensen, we hebben maar vier stoelen aan boord...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 Maar voor donateurstag uh, kan je gewoon ieder station aflopen. Er zijn mensen die beginnen s morgens in Hoek van Holland... en die proberen zoveel mogelijk rending oh ja? nee, oh, af te lopen. Meer ja? Ja. Oké, okay, dat is wel interessant. Maar ja. je kunt, als je donateur bent, kun je zo binnenlopen? of ja. als, jij, als jij je pasje laat zien van... Uh, ja, klopt. Ik ben donateur en dan kunnen ze ook instappen met deze... als er plek is natuurlijk, hè. Um, uh, In ons boothuis houden ze bij uh, hoeveel uh, kaartjes ze zijn uitgegeven... en in welke... Je ritje mee mag en dan uh, kan je naar het strand toe. En, uh, ja. en dan, uh, en, en hoeveel ja. afvaarten zijn er dan ongeveer op een dag? Wij ja. proberen zoveel mogelijk uh, afvaarten te maken, denk ik... tussen de 16 en 20 oh, afvaarten op een dag. Dat is best veel. En het 60. boothuis is natuurlijk onlangs uh, verbouwd. Klopt, dus is ook dit leuk is uh, om te bekijken. eigenlijk een heel mooi tussenjaar voor uh, KNRM Antwoord. Uh, we hebben net ons nieuwe boothuizen, mm -hmm. uh, vernieuwde boothuis uh, kunnen laten zien...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 Komt u weer, er zitten uh, er wel uh, ook mensen in dan? Nou uh, ja, dat kan nee, nee, nee, tegenwoordig mag dat niet meer, maar vroeger deden ze dat wel. Ja, met echt, mensen. Hoor. Ja, maar in het echt kan het natuurlijk wel. Ik bedoel, dat... Ja, in het echt kan die zeker. Ja, ja. Maar dat, dat, jij hebt het niet meegemaakt, neem ik aan. Nou, wel tot die. In ieder geval meer dan uh, 90 graden. Uh, uh, niet 180 graden, maar wel meer dan ja? 90 graden, denk ik ja. uh, Maar jij bent ook vrijwilliger, hè?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 leuke leuk hobby voor je. Ja. Dat is even met mij. grappig. En hoe lang geleden is dat? Hoe lang ben je al uh, bij de uh, Dit jaar 25 jaar. 25 jaar, oké. Okay. Huh. Ja. ja, dat is een feest, hè? Feest. Daarn uh, wanneer, ben je, wanneer ben je schipper geworden? Dat duurt allemaal wel even waarschijnlijk. Uh, 2003 plaatsvangend schipper. 2006 ben ik schipper geworden. Oké. Okay. Oké. Okay. Is mijn, mijn neef ook schipper? Jaap van ja. van Jaap is uh, plaatsvangend schipper. Plaats schipper. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar heb jij, moet je daar een, een maritieme opleiding voor hebben? Of... Uh, nou, je moet uh, onder andere vaartbewijs hebben. Uh... Groot vaartbewijs. Nee nee, dat... nee? nee, nee, nee, nee, want we hebben maar een relatief <coughs> klein schip. Echt waar? Ja, ja, ja, ja. Maar dat had je al, of moest je dat allemaal halen? Toen? Dat heb ik allemaal gehaald in, uh, als uh, vrijwilliger uh, bij de KNRM. Ja, ik heb ook mijn vaartbewijs. En, uh, ik sta je van te kijken, hè, Hans? OOC ja, en BRM, BRM Brits Resource Management, uh, ontziencoördinator, coördinator, dat je leert te... Uh,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 Voor mij ook, ja. Je dat, ja? ja, ja, ja. Maar het wordt waarschijnlijk iemand die, die ook meebetaald heeft aan die boot. Of... Uh, dat is vaak wel een vereiste om die ja. naam op die boot ja, ja. Krijg. <laughs> met te krijgen. dat je wat centjes achterlaat. En de vorige, de, de Annie Paulisse. Eh, welke naam is dat? Die is ah, ook geschonken waarschijnlijk. Dat een, ja. uh, het was een Zandvoortse uh, Annie Police. Oh oh ja? ja? Ja, het was een... Uh, Paulisse. Uh, ja. Qua klemtoon uh, ja. zijn ja. er diverse vormen, maar... Uh, uh,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 12 uur, half 1 uh, uh, gaar en klaar zullen zijn en uitgerookt zijn. En de opbrengst is voor de... En de opbrengst is uh, voor de KNRF. Oh, okay. Dus dat is uh, ja. dus heel mooi initiatief. Ja. We staan zien... wel buiten, neem ik aan. Hè? Niet in het bovenuit zelf. <laughs> nou, we geven ze een heel mooi plekje. We <laughs> geven Willem en, uh, en Piet Verstaven een heel mooi plekje, denk ik. Ja, ja, ja, ja. Nou, uh, de makrelen gerookt zijn wel helemaal Heerlijk, top, jou, hoor. Nou, ja hoor. Goed, ze hebben we natuurlijk elk jaar het makrelen ja. uh, roken. En we kunnen niet van voor zeggen waar we ze neerzetten... Dat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 Eén of twee keer per jaar met de, de partner en de kinderen uit eten. Oké. Okay, dus, uh, ja. Voor het geld uh, moet je het niet doen bij de. Ja, begrijp ik. Begrijp ik. Hey, nog, nog even één vraagje. Um, uh, de apparatuur aan boord van onder andere Prestige, die wordt steeds beter. Hè? Gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Maar dat ja. betekent ook dat jullie minder, minder uitdrukken hebben. Of, of kun je, kun je die mm -hmm. vergelijking trekken of niet?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 En een vrouw met twee kinderen, die zaten erbij... totdat de man uh, uh, uh, uh, uh, zijn sleutelbeen brak, uh, uh, zeeziek werd. Oh. En uiteindelijk hebben wij als KNRM die vrouw zelf laten zeilen naar Amuiden. Oh. Okay. Ze heeft zelf die boot aangelegd... terwijl oh. ze voorheen eigenlijk niks mocht van de man. Dan, oh. Maar omdat oh. wij aan boord kwamen, kwam er al zoveel rust ja, bij die vrouw. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En we stopten die kinderen in de uit met een spelletje. En, ja, ja. en, en de oh, rust was, ja. kwam gewoon heel mooi aan boord. En dat zijn ja, heel, heel mooie dingen. Nou ja, goed. En nogmaals, de 9 mei is de Reddingbooddag. Ja, dag. van 10 tot 4. 10 uh, tot 5 of zo, geloof ik? 10 tot 4. 10 tot 4, oké. Okay. Als je een vijf komt, mag je helpen schoonmaken. Ja. <laughs> ik krijg nog een makreel. Krijg, nou, als die er nog zijn, ja. als, als die er nog zijn, ja. Maar nou, ik wens jullie er heel veel uh, succes mee. Dank je wel. Dank je wel voor je komst, Jan Willem. Want uh, ja, jullie, normaal gesproken op zaterdagochtend... Uh, oefenen jullie, hè, toch? Ja, ja. De, op dit moment zijn er ook mensen uh, bezig met een EHBO-opleiding. Uh, uh, Opleiding, okay. Opleiding okay. Ja, die... die KNRM wil een klein stukje extra naast... Nou, door aan je EHBO wil ze uh, ook nog een stukje uh. KNRM-EHBO en. Uh. en dat krijgen nu een aantal mensen die dat stukje nog niet hebben. Dus okay. ik nou, ja. kon rustig uitslapen en niet ja, rustig okay. schrijven. <laughs> nou, ja. zo, zo blijf je lekker bezig. Ja, ja, Nogmaals, hartelijk dank voor je komst en een goed weekend. Ja. Ja. een mooie uitzending. Ja, dankjewel. Dan, dat okay. <laughs> We gaan muziek draaien. Juist.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 The angels Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. ZFM, ZFM. Goed, ja. Ja, we gaan naar het tweede onderwerp van de reddingboot naar het klassieke concert. Een klassieke uh, heel klein stapje. Ja, een heel heel klein, klein stapje, stapje. aangekomen <laughs> is Willem Strooman, oh ja. Welkom Willem. We zitten toch wel vrij dicht bij elkaar hoor. Aan de boulevard in de dorps. Ja, dat is toch. Het is niet een uh, groot dorp. Er dus, uh. <laughs> uh, ja, gaat zondag weer iets gebeuren, hè? Dat gaat toch weer pinkuren? Ja, ja, Harp.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 Omdat het niet anders kon. Die kreeg hij een opdracht. Oh, oké. Okay. ja ja ja. ja. Een geld een voor. Een ja. aan de fluit. Zeiden ze, aan welk instrument heb je nou het meeste hekel? zeiden de fluit. Is er een fluit? Zo? Is er een instrument waar je nog meer hekel aan hebt? Zeg zeiden, ja, ja dat is twee, fluiten. <laughs> twee fluiten. Twee <laughs> fluiten. <laughs> <laughs> nou ja, dit duo Linda Speulman en Marije ja. Vijzelaar... Um, is bekend uh, op dit gebied, zeg maar. Zij zijn zelf bekend. Kijk, want die... Uh, Marije die begon al met, uh, met harp spelen toen ze drie jaar oud was. Oh, nou dan leer je het al. Kun je er dus, dan al bij, met, met zo'n harp? Nou ja, heel toen klein heeft harpje. het instrument leren kennen. Heel klein een harpje. En harpje. Is niet voor ja, er, zijn kleine, er zijn kleine harpjes. Juist, oké. Okay. Ja, hmm. En toen kon ze zich als kindje van drie niet voorstellen... dat er nog mooiere muziekinstrumenten ja. zouden bestaan dan de, harp. dan de harp. Dus zij is haar hele leven bij die harp gebleven. Nou, Het is, het is op zich een mooi instrument. Ik is bedoel, zeker, ja. zeker. Is het moeilijk om te bespelen?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 Ja, ja, maar dan ze zeggen we. ze ja, 6000 euro komen we langs. Ja, maar ja, dat gaan, maar wij, dat gaan niet wij niet doen. Nee, maar, nee, nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Hey, we, volgend jaar uh, hebben jullie het concertgebouw orkest, neem ik aan. Ja. En, <lacht> en, <lacht> en wat hebben jullie nog? maar die is al geweest een ja. keer. Echt hoor? Ja, een ja, aantal jaren geleden is die geweest. Ja, okay. ja, ja. ja. Voordat wij er waren hoor. Maar uh, ja, hier, ja maar dus je moet die eigenlijk ver van tevoren al. al, al nou, dat is het ja, eigenlijk in 2027 is. Korter dan je denkt, ja, hoor. Ja, dat, dat is waar. Ja, ja, model, ja. Uh, en nogmaals, van die, van die uh, tien concerten volgend jaar hebben wij er zes en waar er eens ingevuld. De, al. Maar en... zitten er daar grote namen bij? Ja, zoals N in ieder geval Maastricht de staart. Ja. Er oh, er die komen? in de katholieke kerk weer. Ja, die komen dus in de in de, de, de Agata. Ja, ja. dus ja. Agatha. Ja. Ja. ja, Agatha. Ja, ja zijn we ja, een paar keer geweest. Wat bekende namen aangaat. Het is ken jij mijn tante Jannie? Ja, ah, nou, ja, Tante nee. Janni. Ja, ja, jij kent er wel, ja, wie kent hem niet? Daar je talt. nou ja, ik bedoel maar zo. Maar wie is dat die? komt Tante de Jannie hier ja? Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, die kennen we dus niet, maar ik ken hem oh. dus wel. Ja, dat begrijp, dat begrijp ik als je tante dus, is. Dan bedoel, dan, ik bedoel <laughs> maar, wat voor de ene vreselijk bekend klinkt... zegt de ander nog nooit van gehoord. Ja. Want dat is uh, Lilline Nee, spulman. maar dat begrijp ik. Maar als jij, zegt, ja. als jij zegt, uh, wie bij komt... Uh, ja. Wiebby, ja, da, dan weet ik uh, wie dat is. Jij ja. ja, weet wie dat is. Ja. Maar er zullen, zullen nog mensen zijn op straat die zeggen. Nou. nou hij is wel bekend als pianist ja. toch? Ja, hij is ja. wel maar bekend. Maar hij vraagt al ja. meer dan 6000 euro, neem ik aan. Die wiebby. Die vraagt meer dan 6000 euro, ja. maar ook nog omstandigheden met, met een tent en weet ik wat allemaal. Rare ja, dingen. Ja, oh ja. Ja, ja? Oh, god, jongens, toch wat. <laughs> ja? God, god, god, god, god, god. Bibi wat, wat, wat, wat, wat een jongeman. Ja. Het ja. erge is, ik ken hem dus nog dat hij 18 was. Hè? Oh, ja? Hij staat op het conservatorium en ik dus Dus we kennen elkaar daarvan. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Maar hij is niet uh, dat hij zegt van nou Willem, ik zei even vermassen. Nee, nee, nee, nee. Hij is, hij is veranderd. Hij, is okay. echt, hij was toen echt een zeer talentvolle jongen. Een pianist. Die had de grootste pianist van de wereld kunnen worden.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 Dus hij heeft het niet gered. Uh, nee. Voor het publiek is dat misschien leuk. Mm -hmm. Maar, maar pianisten onderling zeggen... Wie wie zo jaren, ja... Een beetje een kermis. Uh, ja, wat, wat, wat, wat, wat moet je met zo iemand? Dat ja. Ja. Nee. Ja, is toch ook uit, raar? Want uiteindelijk gaat het toch om het spel. Uiteindelijk gaat het om het spel. Maar dat is bij uh, hem dus niet gegaan. Oké, okay. maar hij kan wel laten spelen, toch? Daar gaat het niet over. Uh, maar daar nou, nee, nou, ja, bedoel ja. ik. Daar zou het toch wel over moeten gaan? Nee, ja, ja.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 En dan is uh, zo'n bedrijf, die heeft dan iemand in dienst om te laten zien wat je met zijn harp Nou, kan. die, die bouwen harpen en uh, ja, stel bijvoorbeeld. Stellen okay. goed af, die hadden ze aan elkaar. Ja. En, werken, ja, aan, ja, ja. Ja. en um, ja, die uh, Maria Vijsselaar met haar harp. was als 16-jarige. kwam ze dus in de jong talentklas huh. van het Amsterdamse Conservatorium. En zo'n ja, en conservatorium is eigenlijk. je moet van je, van je middelbare school af zijn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 veel is dus een combinatie met Utrecht samen. Dus, okay. dus zes, zeven uh, uh, instituten zijn er wel. Ja, ja. ja zeker. Uh, uh, nou ja, het uh, normale gewoon verzaken neem ik aan de kerk open om De kerk gaat om, om half drie open. Uh, half drie, okay, ja. Om half drie gaat die open en om drie uur begint het concert. Uh, hmm. Zijn er nog kaarten te, te verkrijgen? Zijn er aan kaarten de... te verkrijgen? Ja, zeker. Aan, aan, aan, uh, bij de kerk ook? Bij, uh, bij aan de, deur. de deur van de kerk. Het makkelijkste is dat we dit keer eventjes... Want er is er één van ons, is er dus niet... dus die heeft de, de geldmachine meegenomen. Oké. Okay. Of die, kan, die is de enige die de geldmachine dus kan uh, bedienen. Dus cash betalen. <laughs> dus het is allemaal cash, eigenlijk het liefst allemaal cash betalen. Oké. Okay. En ehm... Um, ja, en dan hebben we pauze en dan krijg je van mij... Een uh, kopje koffie, hè, neem ik aan. Ja, maar is koffie. Gratis, ja, ja, jongens, ja, ja. Jongens, jongens, jongens. Gratis, ja. Feester, je betaalt tegenwoordig 3, 4, 5 euro voor Ja, koffie, zomaar. Dus, nee hoor, ja, dat doen we ja. maar. <laughs> <laughs> nou ja, weet je. Nou valt het hier nee, wel mee. Er zijn er 150 man. En er ja. gaat 150 man stormen op dat, op dat ja. ding af, dat tafeltje ja. waar koffie geschonken wordt. Ja. Hoe moet dat?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 Nou, we gaan het meemaken, Willem. We gaan het meemaken, mooi. Um, zien, hmm? zien en beleven. Hartelijk dank. Zien en we beleven. We gaan het zien en beleven. Uh, ja. Hartelijk dank, Willem, voor je ja, komst. Zeker, en je uh, Leuk om even gesproken te hebben over ja. Tikkels ja, Pink. Ja. En uh, nou ja, morgenmiddag in de, in de Hervormde Kerk. Morgenmiddag? In de dorpskerk, waaronder de Stemmingen. Dat heet officieel de protestantse, protestantse Dorpskerk. Protestantse Dorpskerk. Okay. Ja. Helemaal goed, Willem. Ik wens jou, KPN. Ja, ik wens je gewoon enorm fijn weekend verder.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 Pressurize my head from speed Hoping that you make a sound I push my head into the ground It's time to catch the sight that I was seeing. with the trees, really to leave reality behind me. With my commitments in a mess, my sleep has gone away deep rest. In a world of fantasy, you'll find me. I'm just sitting, watching the